Door al negens met het NOS-journaal. De provincie Flevoland mag in de Oostvaardersplassen voorlopig geen edelherten laten afschieten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. De provincie wil duizend van de 1500 herten laten afschieten. om onnodig lijden in de winterperiode te voorkomen. In november bepaalde de rechtbank al dat het afschieten moest worden gestopt. De provincie vocht dat aan bij de Raad van State. en verleende een nieuwe afschotvergunning per 1 januari. Natuurverenigingen spannen daarop een kort geding aan. Ze eisten dat het afschotverbod van kracht bleef tot de uitspraak van de Raad van State en kregen vandaag gelijk. Het Turkse leger heeft 46 Syrische doelen in Noord-Syrië aangevallen als raak voor de dood van vier Turkse militairen. Dat heeft de Turkse president Erdogan bekendgemaakt. Zulke directe confrontaties tussen Syrië en Turkije komen zelden voor. De Turkije eist dat Syrië ophoudt met aanvallen in de regio Idlib. Overlastgevende asielzoekers komen voortaan op een zwarte lijst. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een lijst samengesteld... met de namen van asielzoekers die geregeld trappen, inbreken... of agenten of personeel in het AZC beledigen. Op de lijst staan nu 300 namen van mensen... die sneller voor de rechter kunnen worden gebracht... en ook kunnen ze een gebiedsverbod krijgen. Het aandeel rijkere mensen in achterstandswijken moet omhoog, zegt minister Van Veldhoven. Nu mag 10% van de huizen naar mensen met een hoog inkomen. Dat moet 15% worden. Van Veldhoven reageert op onderzoek waaruit blijkt dat achterstandswijken steeds minder leefbaar worden. Door de uitbraak van het coronavirus krijgt de beurs in China flinke klappen. Op de eerste handelsdag in 10 dagen sloot de beurs in Shanghai met bijna 8% lager. Ook in andere Aziatische landen zijn de aandelen in Chinese bedrijven in waarde gedaald. De Chinese Nationale Bank stelt 157 miljard euro beschikbaar voor de financiële markten om paniek te voorkomen. Het weer af en toe zon in het binnenland en enkele bui. Vanavond langs de zuidgrens meer regen wordt een graad of 10. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Party. Goedemiddag. ZFM Luncht. Hartelijk welkom aan het toestel vandaag. ZFM Luncht. Samengesteld door ondergetekende Peter den Boer met van alles en nog wat nieuws uit de regio. Het weer de artiest van de dag. En wat dies meer zei. Vader en dochter uh, samen op de plaat. Uh, en ik weet niet... Nee, ik weet het wel natuurlijk. Omdat vader beroemd was, uh, is dochter ook beroemd en bekend geworden. Nancy Sinatra en papa Frankie. Something stupid. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.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 vader en dochter Sinatra. Uh, Zandvoort luncht, ZFM luncht, uh, is vandaag, zoals ik al zei, gevuld met allerlei nieuws over de regio. En uh, prachtige onderwerpen en de mooiste liedjes natuurlijk. En wij hebben daarvoor onder meer gekozen een prachtig song, Hu van der Lubbe. Mooier dan nu, mooier dan nu kan het niet zijn. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal de wind nooit over dit water waaien. Zal geen sleepboot ooit in dit laatste zonlicht draaien. Zullen wij niet langs de kanten kijken staan?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 Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal nooit de meeuw stilhangend zwijgen. Zal hier ook nooit uit fabriekschoorstenen stijgen en zien wij dit samen niet sprakeloos aan. Mooier dan nu zal het nooit gaan het stil stromende water met zijn eeuwig klinkend lied van vergeet het maar vergeet het maar maar vergeet het maar Mooier dan nu zal het nooit gaan. Huub van der Lubbe. En we zijn benieuwd uh, wat meneer Carl Perkins uh, vandaag doet. Uh, misschien zoals zoveel eindelijk de schoenenkast een keer opruimen. En dan komt hij ineens tegen. Zijn blue sweat shoes. Well it's one for the money. Two for the show. Three to get ready. Now I go cat go. But don't you step on my blues.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 house, steal my car, drink my liquor from my old flute jar, and do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue sweat shoes, You can do anything but lay off of my blue sweat shoes. money, two for the show, three to get ready, Now, I go catch up, but don't you step on my blue suede shoes, you can do anything but let off of my blue suede shoes, but it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede yeah. shoes, Perkins, my blue sweat shoes. Zandvoorters kunnen meepraten over de toekomst van Zandvoort en Benveld. Inwoners van Zandvoort en Benveld die mee willen praten over de toekomst van de badplaats... zijn van harte welkom op 12 februari. Voor Zandvoortse ondernemers en professionals is er op 11 februari een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een omgevingsdialoog georganiseerd in het kader van de nieuwe Omgevingswet die volgend jaar in werking treedt. Dit is de eerste uit een reeks van drie. Na de zomer worden de resultaten... in de vorm van een Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Waarom? Met 17.000 inwoners en zo'n 5 miljoen bezoekers per jaar... kent Zandvoort vele uitdagingen voor de toekomst. Bestaande vragen op het gebied van ruimte, economie... samenleving, duurzaamheid en mobiliteit vereisen nieuwe antwoorden. Hoe blijft Zandvoort een aantrekkelijke bladplaats... waar het goed wonen is? Met een duurzame economie het hele jaar rond. Met een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Daarom zijn deze bijeenkomsten. Op 11 februari voor de ondernemers en professionals... en... Uh, op 12 februari voor de inwoners. Inwoners die willen meepraten zijn van harte uitgenodigd... voor de eerste omgevingsdialoog in het H.D.M.Z. Museum. Ja, dan kom je er ook nog eens een keer. Uh, pas geopend. Zandvoort aan de Louis-Davidstraat 19. 19.30 uur start de bijeenkomst. En de inloop is vanaf 19 uur. Het duurt allemaal tot 22 uur. En aanmelden kan per e-mail en waarheen omgevingsvisie Apenstaatje Zandvoort.nl en dat gezegd hebben de gaan wij naar de heer Adamo inshallah. Oh, visto Per bandiera ed intendevo in qualche verso cantare al mondo il suo splendore, ma quando ho visto in Gerusalemme, piccolo fiore sulla roccia, ho sentito come un reino quando a parlargli. E mentre tu, bianca chiesetta, sussurripace sulla terra, si strappa al cielo come un velo, scoprendo un popolo che piange, la strada porta. Sua dolce sposa, dolce amica Che riposa sulle rovine Prigioniera in terra levia Ma sì, ho visto Gerusalem Piccolo fiore sull'anro parlarli i miei tripodo Re che per sentir solidarie che non hanno il mausoleo di marmo e che malgrado la Inshallah Adamo, een nieuwtje. Uh, wij halen ons nieuws overal vandaan. En uh, op de Facebook-site, je mag je zandfoto noemen als... Dubbele punt, puntje, puntje, puntje. Verschijnt vanochtend een bericht met een foto. Uh, sleutels gevonden vanochtend in de duinen aan de Keizerstraat. Er hangt een leuke sleutelhanger aan. Wie, oh wie, is de eigenaar van deze bos... Uh, als je ze kwijt bent, kijk dan op de Facebook-site. Je mag je zandvoorten voelen als en meld je al daar. En misschien zijn ze wel van Suzy, volgens Eamon Corner... Suzie emen Normaal gesproken hoort u in dit eh, programma ZFM lunched vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Eh, Joop van Nes met eh, interessant nieuws over actualiteiten en sport... wat er allemaal gebeurd is. Maar vorige week al heeft Joop aangegeven... dat hij een weekje met vakantie is. En wij waren natuurlijk niet alert genoeg... Om te zeggen, uh, dan gaan we jou bellen op je vakantieadres. En dan kun je uh, van daaruit eens een beschrijving geven. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Wij stellen ons uh, tevreden met You Are the One for Me, Charles Aznavour. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, dire Te l'écrire Dans la langue de Shakespeare de very, very, Daisy, désirable Daisy, Daisy, Je suis malheureux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 Charles Asnavour. We gaan even terug in de herinneringen. We hebben tegenwoordig Netflix. We kunnen van alles zien. En de meest prachtige dingen. Maar er zijn natuurlijk ook klassieke films. Zoals we daar hebben. De film uit 1973. De Sting. Wie heeft hem niet gezien? En wie heeft er niet prachtige herinneringen aan? Een mooi verhaal. Ja, en uh, we hadden Paul Newman en Robert Redford en Robert Shaw in de hoofdrollen. En uh, die film is zeker beroemd geworden en in onze gedachten gebleven... door de prachtige muziek, het thema, de sting. is de brexit een feit geworden. We hebben er uitvoerig over gehoord en over gelezen. En allerlei nieuws is tot ons gekomen. Er zijn zelfs mensen geweest die hier op het strand van Zandvoort... we kwamen toch weer in het nieuws... hebben gewuift, gewoven, gezwaaid naar Engeland ten afscheid. En we hebben allerlei muziekjes voorbij horen komen... maar nog niet... Uh, de Nieuw-Vorderville-Band met Winchester Cathedral... Out. Winchester Cathedral Chester Cathedral. Voor de uh, zandvoorters die het inmiddels nog niet weten... Ik, we gaan het nog één keer vertellen. De Prinsessenweg die gaat op de schop. Die is op de schop. Die zijn ze aan het renoveren, aan het herstellen. Er is jaren gebouwd en uh, zwaar verkeer geweest. Ze gaan uh, de weg herstellen. Dat is al begonnen. Je kan er aan beide kanten niet meer in. En... Um, dat gaat duren tot medio april. Ja, alles duurt tot medio april. Want, begin mei, moet Zandvoort helemaal klaar... schoon, netjes gerepareerd en op orde zijn. Het kan je maar gezegd worden. Over tien dagen hebben we Valentijn. Daar doen we natuurlijk niks aan, want dat is commercieel. Maar toch gaan wij het thema uit Love Story draaien. Had het zojuist over begin mei... dat Zandvoort dan helemaal spik en span moet zijn... om alle racefans te ontvangen... en het spektakel op het circuit te laten plaatsvinden. We worden er zeer nadrukkelijk over op de hoogte gehouden. Eén aspect is wel aardig. Het is bekend dat als zo'n race geweest is... dan dat is, dat heb je ook met motorraces dan uh, gaan mensen onbewust, als ze weer in de auto stappen... op weg naar huis, gaan zij uh, zich uh, vereenzelvigen met de coureurs. En dan zijn ze een beetje zoals meneer Roger Miller... dat uh, zo prachtig heeft bezongen, een beetje King of the Road. Trailer for sale or rent. Rooms to let, 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, ah, but two hours of pushing broom buys a eight, but twelve four room I'm a man of means, by no means king of the. Boxcar, midnight train Destination Banger, Maine Oh, worn out suit and shoes I don't pay no union dues I smoke old stogies I have found Short but not too big around I'm a man of means by no means King of the road On every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let fifty cents, no phone, no pool, no pets. Got no cigarettes, ah, uh, but two hours of pushing broom buys a eight by twelve four bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale, rent rooms still at fifty cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. In, but two hours of pushing. King of the Road, zomaar hier in ZFM luncht het populaire programma... dat op alle werkdagen van 12 tot 2 de lucht in wordt geslingerd. Workshop vanaf vijf jaar, ja... Wat is dat voor een prachtig bericht? Op 21, januari zijn, oh sorry, op 21 februari zijn in het Zandvoortsmuseum twee leuke workshops voor kinderen vanaf 5 jaar. De eerste workshop is Australische dieren schilderen onder leiding van onze plaatselijke Marianne Rubbel. En de andere is Siermaken, sieraden maken met Yo -Yo Ma. De inloop is om 10.30 uur. 30. De workshops zijn van 11 tot 13 uur. Er is een pauze tussen de twee workshops met een drankje. Wel is een ouder CQ-begeleider erbij gewenst. Die mag dan gratis de huidige tentoonstelling bekijken. Kijk, dat is weer meegenomen als je in het Zandvoortsmuseum uh, binnentreedt. De kosten voor één workshop zijn 57 En meedoen aan alle twee kost een tientje. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan de dierenopvang in Australië. Aanmelden via info En dan krijg je een bevestiging per e-mail. Er zijn naar aanleiding van uh, uh, deze oproep al heel wat mensen die uh, gereageerd hebben. Ik zou het zeker doen. Kate en Kitty Kessoen. Ja, die hadden we ook nog. Sugar candy kisses. <middels> Say we'll always be together. Tell me I love you too. Oh, sugar candy kisses. Bobby Freeman, Do You Wanna Dance? Je luistert naar ZFM Luncht, het dagelijks lunchprogramma van 12 tot 2. Aanstaande vrijdag, 7 februari, is de maandelijkse thaisee viering in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht. De viering is samengesteld door de werkgroep en heeft als thema Gelukkig. De tekst is uit de bergrede Matthäus 5. De viering is van 19.30 tot 20 uur. En wie graag wil inzingen is al om 19 uur welkom. Na de dienst is de gelegenheid om met een kopje koffie of thee... na te praten over het thema. En ben je er nog nooit geweest? Ga dan gewoon eens langs en doe mee. My special prayer, Percy Sledge. Voor iedereen die slapend rijk wil worden, gaan we het nog een keer vertellen. Uh, niet wij gaan dat vertellen. Huub van der Lubbe gaat het vertellen hoe je dat moet doen. Maar uh, de, toch heeft het plaatje de titel Geld maakt niet gelukkig. En we horen in het begeleidingsorkest onder meer Gert Wantenaar op het accordeon. En dat is weer iemand die hier... Uh, uh, op enig moment geweest is op het zondagmiddag gebeuren in Jazz in de, bij Jazz in de Krocht. Gert Wantenaar op het accordeon. En we luisteren nu naar Geld maakt niet gelukkig. Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel beweren. Maar voor een half miljoen wil ik het wel eens proberen. En er mijn best voor doen. Dan is iedereen een vriend En ik draag een soepel pak En ik steek nog een sigaar op Want ik zit op een gemak En ze lachen aan mijn grappen Als ik zwaai met een paar flappen En ik heb verder aan de hele wereld lak. En de band speelt mijn verzoekjes Die jongens doen alles voor een fooi En dan geef ik nog een rondje Rondje voor de hele zooi En iedereen wil en mijn cocktail olive op En als sla ik u uit, toch geen hond die daarop let Er zijn het donker de tijden, en wel twintig mooie meiden Willen allemaal tegelijk met mij naar bed Oh, een groot is de verleiding, maar ik hou niet van gezeur Dus dan vraag ik naar de schade, en ik roep op mijn chauffeur En die brengt me dan mijn jassen, waar ik goede weefstand passen En ik laat me door een voor jou deur Jij kent me nog van toen, toen ik nog geen jet bezat En zo arm was als de luizen, was jij al het mooiste wat ik had Al mijn centen en juwelen, kunnen ze bij me komen stelen Als ik jou maar heb, mijn allerliefste schat maakt niet gelukkig. Nou, uh, ieder denkt erover op zijn of haar manier. En we doen ermee wat we willen. Het eerste uur van ZFM Lunch zit er alweer bijna op. Zometeen krijgen we reclame en journaal. En uh, daarna krijgen we nog een vol uur ZFM Lunch... met in ieder geval daarin onder meer de artiest, artiest van de dag... en de jaardige van de dag. We gaan uh, het eerste uur besluiten met... Paul Anka, she's a lady. Tot na het nieuws.